Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Freddy oh oh. van met het NOS Journaal.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file en dat is op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is iets meer dan vijf minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Je hoeft maar even niet op te letten... en je bent net die ene persoon die in een mail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 ja. Dus zijn we weer. Ja, heerlijk en korig. Fijn dat we weer zijn. Tante Leen en Zandvoort. Ja, ja, geweldig. En dan komt er ook nog familie van me. Ja, dat is helemaal toevallig. <laughs> ja, lieve luisteraars, u bent weer rechtstreeks verbonden met het programma ZFM Oud Zandvoort. Mijn naam is Pieter Jouwstra en u hoorde al de stem van Korg Draaier... die weer verantwoordelijk is voor de muziekkozen, de techniek en de algemene regie. Fijn dat je nog steeds in Nederland bent, Korg. Ja, ik heb begrepen dat jij qua regie moet jij wat leiding hebben. Oh, ja. Je, je praat maar door altijd. Jij, jij blijft hier, hè? Nou, dat, dat, ik had gehoopt natuurlijk weg te zijn, maar dat is nog niet gebeurd. Nou, fijn dat je hier bent. Want, uh, lieve luisteraars in uh, Zandvoort, de regio en ver daarbuiten. buiten. We hebben een hele bijzondere gast uh, hier aanwezig aan tafel. En als ik u zeg, Jan van trein, van Jan van Henny kak dan moet u weten wie dat is. Hij is getrouwd met uh, Corrie Koning. En uh, dat is er eentje van Blankebil. Nou... Als u het nou nog niet weet... Oh, Fris van Frits Blankebil. Van Frits Blankebil, ja natuurlijk. Ja. Nou, er zitten een aantal oude zandwoord. Ze denken, ja natuurlijk weten we dat. Wij zitten hier tegenover me zit Jan Draaier. De groenteman van vroeger. Uh, hij zegt, ja ik ben eigenlijk groenteboer. Groenteman. Groentejuwelier. Ja. Ja. Allemaal benamingen die u hebben gehad. Uh, maar we weten allemaal, uh, de firma draaier uit de Van der Maar de geschiedenis is natuurlijk veel langer. En Jan, daar gaan we eens eventjes over door. Want, hoe is het allemaal begonnen? Het is, ik heb begrepen, begonnen door jouw vader, uh, die ging samenwerken met je oma Maarten. Nee, uh, je zegt het verkeerd. Oh. Ome Maarten is uh, begonnen in de Kleine Krocht. ja. En dat was de snelle visser en dat was de brandweer en, en had hij een klein winkeltje ja. en daar stond hij met mijn tante Jo naar wat groenten en aardappels en fruit te verkopen en hij is eigenlijk eerst begonnen met aardappels, maar daar kwam een rode kool bij en een koolraap en andere uh, aanverwante artikelen noemen ze dat dan. Dan nou praten we over de uh, twintige jaren, 1920, 1930. Eind, eind 20, ja. ja. Maar die hebben het niet zo lang gedaan, maar die werd uh, boekhouder bij de Firma de Boer in ja. Halem. Als boekhouder is hij daar begonnen en is daar helemaal in die zaak uh, opgenomen. Ja. En toen heeft mijn vader heeft dat uh, zaakje overgenomen, maar niet de winkel. Mijn vader is met een handkar begonnen, een hondenhandkar. Een hondenhandkar, ja, leg dat even ja, uit. Uh, hij had een hond, Bobby. En heb je die uh, nog gekend, Jan? Nee, die heb ik niet gekend. Voor jouw tijd? Nou, maar ja, voor mijn tijd. Mijn broer, die was toen twee of drie jaar. Ja. En die staat nog voor de winkel en daar ligt nog Bobby achter. Maar toen liep Bobby al niet meer onder de handkar. Hij liep eronder? Ja, eronder om te duwen. Dat is het vast... niet zielig voor zijn hond? Ja, hoe die daar gekomen is, dat weet ik niet hoor. Maar in die maar tijd hij was had dat wel... gewoon... hij had er wel plezier van, want uh, als iemand die handen kwam lijnen, sprong je onder die handenkar en dan ging je duwen. Nou, dan moest je hem tegenhouden. Ja. Zo'n kracht had die hond. Ja, er zat er wel een handrem op, want anders dan trekt die hond je de hele dorp door. Nou ja, nee, je moest goede hakken hebben. Ja, remmen. <laughs> remmen met je hakken. <laughs> ja, maar het was een stevige hond, dus om zo ja, kar te ja, trekken? Ja, een soort uh, herdershond was het. Zo. Ja. Je zou het nu kunnen vergelijken met een fiets, zo'n elektrische fiets, je moet wel trappen maar dan gaat het helemaal automatisch verder. Ja, zoiets ja. Maar toen met een hond. Ja. En zo is je begonnen met een hond. Zo is mijn vader alleen begonnen met aardappels, maar nadat ook met groenten en fruit. En uh, toen is hij uh, in de is hij een winkel begonnen in het begin jaren dertig. En, en waar was dat in de Jalsteen? In de hoek van de oost Odeig, ja. ja. Maar ja, de jaren dertig die waren uh, slecht ja. en daar heeft hij een paar jaar gezeten en door de concurrentie van buitenaf, want dan stonden ze voor je deur gewoon de, de, de, de, hun boel aan te prijzen voor je deur. Meen je dat nou? Gekopen, ja. En dan... Uh, dus ja, voor de, van, de winkel kwamen dan, de concurrenten staan? Ja, van buitenaf. hè? En kwamen kwam met karren en die gingen voor ja, jullie winkel staan? Ja, want, maar door het hele dorp, hè. Wat een boeven. Ja, ja. Ze ook hun geld verdienen en dat probeerden ze ook. Dan was het ook een heel slechte tijd, de jaren 30. Ja. Nou, toen is hij daar weer weggegaan en toen is hij in de Koningsstraat gewonnen. In de gewone huizen. Ja. En daar heeft weer een paar jaar gewoond. En toen is hij naar de oost verhuisd. In het huis van uh, Maarten Keurs, de Bakkerse opa. Daar heb je het huis gekocht. Uh, dus de opa van Maarten Bakkertje? Ja, juist. En dat is Oostlandstraat 9 geworden. Dat is Oostavanstraat 9 geworden. En daar is hij, uh, hij heeft hij toen een paard en wagen gekocht. En die hond is uh, gewoon gebleven natuurlijk. En toen uh, is hij met paard en wagen begonnen. En achter hadden we een schuur en er werd een uh, stelling gemaakt en. Daaromheen en dat verkocht mijn, uh, mijn moeder dan, ja. mensen van de straat en die binnenkwamen, wat, wat uh, fruit en groente. En dat heb jij meegemaakt, want hoe dat, oud dat... was je toen Jan? Jij bent geboren in 1933 33. dus... Dat heb ik meegemaakt, ja. En, hoe vond je ervaring, een paard in de, in de keuken? Ja, paard stond... Uh... Het... Nou, hij stond niet in de keuken, maar hij stond uh, vlak tegen het zomerhuis. Maar ik ben met je thuis geweest, dat is nu de keuken. Ja, en ik ja, zei: Ja, de hier, keuken. Stond de, hier stond het paard vroeger. Ja, hier stond het paard vroeger. En stak je zijn kop bij de traampje zo. Ja. ja. En uh, mijn moeder was er altijd doodsbang voor het voor paard. Al lag je 100.000 euro geld. Nou, gul, gelders. Gelders in het de, in de roch. Nou, ze haalden ze het niet uit hoor. Maar hoe heet het eerste paard? Nelly. Nelly. Ja. Hoe lang hebben jullie dat paard gehad? Ongeveer 22, 24 jaar. Dat is lang zeg. Ja. En het hij was een gehoorzaam paard? Een beetje zagrijnig was hij. <laughs> zagrijnig? <laughs> ja. En als je hem nou een worteltje gaf, dan was het weer goed? Ja, ja, mijn vader kon hem lezen en schrijven natuurlijk, maar voor de anderen was hij een beetje zagrijnig. Ja. Dus ja. Hey, kinderen, daar moest hij niets van hebben? buiten? Nee. Nou ja, een beetje hinniken natuurlijk, een, een beetje, ja. Hij was, hij was niet zo vriendelijk. Oh. Nee. Uh, maar dan praten we nu over de periode van na de oorlog, he, dat dat paard er was. Of was voor de oorlog al een paard? Uh, nee, dat was uh, voor de oorlog al. Oké. Okay. Ja. Maar hoe kom je dan aan die groenten en de fruit? Wat deed jouw vader? Want die moest dat ergens dat, ophalen, dat groenten en fruit. Nou, de Koude horen daar was de, de veiling dan. Ja. Dat was. Uh, nou M'n oma Maarten was dan bij de Beboerenko. en dan had je steffers met zonen en uh, dan werd kok. Ja. En daar werd gekocht en dat werd dan uh, thuisgebracht of je ging het halen. Met paardenwagen en Met paardenwagen en wagen dan ging je om vijf uur s morgens met paardenwagen er naartoe. Ja. <coughs> en dan kocht je het en dan uh, ging je weer weg naar huis toe. De, de, wat een belachelijke, belachelijke tijden, vijf uur weg. En ben je om zeven uur weer thuis? Ja, je had ook geen auto's haast. Nee. Had je alleen maar die kleine dat... theefortjes, weet je wel. Je had wel. geen files. Nee, dat ook niet. Maar dat betekent hè, dat het wel dagen waren die jullie moesten maken. Van s morgens vroeg tot s avonds laat. Ja, maar mijn vader die heeft echt in de jaren dertig heel hard moeten werken. En ja. vroeg op. En ja, zijn administratie doen s'avonds. En dat ging dan... Elke dag door, want je had geen dag voor rij toen. Dus was er nog geen vakantie. Nee. Uh, en uh, dan had je de hotels natuurlijk. Grand Hotel, Carlton Hotel. zijn Post. zijn Post en al. Ja, dat, uh, dat was natuurlijk uh, in, in, de, in de mooie gedeelte van vroeger, van Zandvoort Noord. Ja. dat Daar die boulevard was met die mooie hotels. Ja, ja. Die nou allemaal afgebroken zijn door die Duitsers. Ja. Nee, ik weet van mijn ouders dat jullie voor de oorlog. daar ook moesten leven aan zijn post. Dat, uh, mijn moeder was helemaal gek van draaien. Dat, uh... Oh, ja. Ja, dat, dat weet ik niet zo goed natuurlijk. Ik weet wel dat ik als ik bij Krondhotel kwam. dat ik van een kok een tompoes kreeg. Zo. <laughs> Het was onder in de kelder. We gaan even naar de muziek luisteren. Nou, was just a of ten. My father said to me come here and take a lesson from the lovely lemon tree don't put your faith in love my boy my father said to me i fear you'll find that love is like a lovely lemon tree lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. The lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Beneath the lemon tree one day, my love and I did lie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 Uit, wat was dit? Uit 1965 van de CD Jukebox Hits Trini Lopez met The Lemon Tree. Ja, ze zitten toch een beetje in het fruit, hè? Ja, alleen het was impossible to eat, zoals je het hoort. Ja, als je nog uh, die dingen eet terwijl ze nog niet rijp zijn, dan ja. zijn ze erg hard en zuur. Ja, hij zingt erover dat de bloemen lekker ruiken, maar het fruit is niet te eten. Nee, nou, dat is hier anders. Want, lieve luisteraars, we zijn aan het praten met Jan Draaier. U allen natuurlijk wel bekend van de groentehandel Draaier in de Van Ostalenstraat. Uh, en ik vind het zo geweldig dat we een heleboel geschiedenis van de familie Draaier over tafel krijgen. Allemaal verhalen over het verleden van ver voor de oorlog. Eh, wilt u reageren, dan kan dat. De telefoonlijn staat open. 5730393. Dus heeft u een vraag aan Jan Draaier? Het mag ook over handbal zijn, want daar is hij natuurlijk ook zeer in bedreven. 5730393. Jan, we gaan weer verder. Ik wou toch nog even een verhaal horen over die hondenkar van, uh, van je vader. Want ik heb begrepen dat die hond niet alleen onder de kar bleef, maar er ook wel eens vandoor ging. Nou, ging dat dit van wordt, maar toen die weg eigenlijk weg was en het paard er was, ja. uh, was er eigenlijk geen werk meer voor, voor, voor de hond. En die mocht meelopen. De lopen. hond liep gewoon met het paard mee. Ja. En ik weet nog een, een, een verhaal dat ik dan van mijn vader gehoord heb. Je had Piet een had je. En die zat onder de andere schuitengat. Had hij een kruidenierswinkeltje. En daarachter had hij een tuintje met konijnen. Die knijnen liet hij wel eens loslopen. En mijn vader stond dan bij Piet schaap voor de deur. En die had zijn knijnen loslopen. Mijn vader was klaar. En die rijdt weg. En die denkt opeens: Waar blijft die hond nou? Ja. Nou. En fluiten. En nergens uh, te zien. Hij rijdt in de kroeg met zijn paard en dan komt die hond dan met een groot wit knijn in zijn bek en ging voor het paard lopen. Ja, ja mijn vader wist niet zo gauw die tuin moest komen. Ja. Om Piet te waarschuwen, dat, uh, Piet gaat te waarschuwen. Dat hij een knijn had, maar dat hij maar hem op moest eten, want dat knijn was dood. En hebben je het lekker opgegeten? Dat weet ik niet, want. Oh. Ja, Weet je, als je zelf een konijn hebt, weet je niet zo gauw op. We hadden vroeger ook konijnen. Ja. En als die geslacht werden, dan hadden uh, Cor en ik geen konijnen. Je Want, gaat niet die die je eigen beest ging, Peter. Nee, die ging, dat beest ging je altijd voeren. Ja. En, en dan tegen de kerst uh, werd zijn nek omgedraaid. Ja, nooit gedaan. Nooit gedaan. Pieter, Pieter ja. ik zie net ineens een relatie tot blanke bil. Ja, ik ook. Ik wou net zeggen, de oh. blanke billetjes. Ja, dat waren de stropers, hè? Ja. Ja. ja, dat waren de blanke billen. Ja, daar hebben we een mooi verhaaltje over. Zeg het. Nou, die ging altijd stropen, oma Leen, eh, schoonvader Frits en eh, die oude, oude blanke bil. Ja, dat is wel dat familie Keis, van je, hè? He? Blinkenbal. Hey. Ja. Maar die gingen stropen en dan ging je, s'nachts, op het konijnenpaadje lopen... en waar ze al die strikken gezet hadden. En dan als ze een konijn hadden... dan werd hij vastgebonden en aan een stok... op de rug zo... en dan deed je dat konijn er zo op. Maar het was altijd donker, dus... knijnen eruit. Op een zeker moment zegt... Amalene uh, tegen mijn schoonvader. hé hey joh, trap niet zo tegen mijn kuiten aan. Mijn schoonvader zegt... tegen mijn kuiten aan. Hij zegt, schop helemaal niet... Nou, weer een paar honderd meter. Frits, help, potverdikkerpie, zal het netjes zeggen. Schop niet tegen elkaar dan, man. Nou, dat was een oud geval. Na die stroop kwamen ze thuis, of in het licht. Hadden ze een wilde kat in zo'n strik gehad. En een wilde kat, die wordt steeds groter omdat er al die spieren die gaan soepel worden als hij dood is, en kwam steeds die kop van die kat kwam tegen zijn kaarten aan. Dus mijn schoonvader schopt helemaal niet, alleen hij kreeg die kop van die kat, kat. <laughs> tegen zijn kaarten aan. Wat een verhalen, ja, wat een verhalen, geweldig, geweldig. Wilt u reageren? Bel dan 5730393. Uh, Jan, op een gegeven moment, hoe oud ben je dat je in de zaak komt? Dat was 15, 16 jaar. Hoe lang is dat geleden? Je bent geboren in 1933. Dus dat is de oorlog. Ik ben 33 keer ja? Ben ik geboren, ja. Maar in de oorlog zijn jullie weggegaan hier uit Zandvoort, hè? Ja, dan zijn we een uh, korte tijd in de Oude Raamstraat gewoond. Op een bovenhuis. Ja. En van dat bovenhuis de Oude Raamstraat zijn we naar Heemstede gegaan. En dan Lucus van Leidelaan. Nou, en dan kom je daar. Een vreemde buurt. En een -ma -ma nou, mijn vader had al gauw een wijk van Zandvoort dus weer, weer met Die in Zandvoort maar. geëvacueerd waren naar Heemstede? Naar Heemstede. Hij deed het in Halem eigenlijk al. Toen we in Halem woonden had hij alweer gauw een wijk van Zandvoort dus. En er kwam natuurlijk ook weer een halem erbij zo. Dus wat had weer gauw een route. En dat paard is nooit in beslag genomen door de Duitsers? Nee. Nee, dat paard stond bij het café Rusman. Met uh, Piet Wolbeek, Bert van der Veld, uh, mijn vader stond er. En nog een paar halen stonden daar. Stonden die paarden allemaal daar op stal? En, en was er nog wel fruit en groente te krijgen op de Koude Hoorn? Nou, niet veel natuurlijk. Nee. nee. niet veel. Hoe los je dat dan op? Want je moet wel je wijk doen met, met uh, eten en uh, uh, nou ja, winter. De eerste jaren ging het nog wel, maar. De, de, de 44 en 45 was erg moeilijk natuurlijk. Ja, je kon niets verkopen. En dan ging je wel eens naar Beverwijk toe om met paardenwagen en een pontje over te doen. dat was een pond Dus we gingen toen om een pond En dan uh, kreeg je wat adressjes en ging je dan langs. En dan uh, had je misschien een halve kar met groenten en uh, aardappelen. Aardappels, wat je, wat, je, wat je kon kopen natuurlijk. Ja, ja. Ik ben ook wel eens een keer geweest. Nou, daar gingen we smiddags heen en in Beverwijk hadden we ook een adres gekregen met mijn vader met paard en wagen en daarnaartoe, pontje over, kwamen we daar. Nou, we hebben me thuis gekomen met één kist georstineren, nee. meer was er nee. niet. Nee. nee, nee, moeilijke tijden. We gaan praten maar, over... Maar dat, het was er zo donker ja. dat je geen hand voor je ogen kon zien, maar dat paard dat wist gewoon... De weg? de weg, want je kon je teugels gewoon loslaten, want je zag toch niks. En toen kwam je bij, bij de, uh, het begin van Halem, en dan kwamen je een paar lichtjes tevoorschijn en dan zag je waar hij was. Ongelooflijk. Ja, maar de paard vind je zo goed... Je kent alle namen nog van alle paarden die jullie gehad hebben, We hebben niet zoveel paarden gehad eigenlijk. We hebben Nelly gehad en Pukkie, ja. en we hebben een paar Poolse paardjes gehad. En dat, uh, die, dat waren lieve paardjes. Maar die gleven uit op zo'n zo, zo deksel. Van, van zo'n put, weet je wel. Zo'n Ja. En dan was hij kreupel. Ja, dan moest je hem af laten maken. Ah, wat zielig. Ja. En alleen hebben we wel eens een paard van Ukki, uh, van de Schillenboer. De Schillenboer. Ja, zie heel ik wel. Ader, ik ken het ook nog een, een beetje. Heel aardig gewoon. Uh, groot gezin. En die woont op de kruis. Straat, ja. En uh, dan ging je daar de paard dat dus stond ook in het zomerhuis. En daarnaast bon de hij. Prachtig. Ja. Dan gaan we weer even naar de muziek. En je? Ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen. Vandaag heb je rijst. Zonder banaan. Met Wij hebben geen bananen. Yes, we don't have bananas. Voor het uh, bekende nummer van Trini Lopers. Ja. Wat leuk, hè? Want We zitten te praten met Jan Draaier, eh, lieve luisteraars. En ja, natuurlijk is het sfeertje dan groente en fruit. Eh, lieve luisteraars, als je wilt reageren, dan kan dat rechtstreeks. Nu 5730393. Als je vragen heeft aan Jan Draaier. De groenteman. De echte grote bekende groenteman van Zandvoort. En vooral lang. Want al die draaiers zijn nogal lang. En dat zult u weten. En, en nog, we gaan nog even praten over de periode van voor en meteen na de oorlog. Dat jullie met dat paard aan het lopen waren. Eh, leuke paarden. Maar er gebeurde ook wel eens narigheid mee. Hè? Paarden die eh, eh, opeens in een tuin waar u stond een lekkere hapje zagen. En dachten, daar gaan we ze even van proeven. Met alle gevolgen van dien. Ja, dat was het eh, paardpukkie heette die. Ja. En als hij een groen laadje in de tuin zag staan, dan de, ging je op de stoep. Met kar en al. En dan had mijn vader van, van die luchtbanden. En dan ging je tegen de stoepbanden. En dan klapte hij gewoon om. De hele kar? De hele kar. Met paard? Nee, de paard bleef staan. Oh. Want die moest een groen blaadje hebben. Ja, maar dan zit je met die ellende. Hoe kreeg je die kar nou, je, weer recht? Ja, dan kwam er gewoon een melkboer of de. En andere groenteboeren, maar ze werd hij wel geholpen om die kar weer overheen te zetten. En dan kan je al die kisten weer gaan opladen. En dan, dan moest hij weer, uh, alles weer hersteld worden. En dat gebeurde wel eens? Dat gebeurde wel eens, ja. Wat een ellende is dat. Ja, ja en, en de paard is ook een keer bij jullie thuis weggelopen. Ja, ja. We hadden, uh, hij stond in, in een schuurtje. Stond hij. Achterin van Oostalenstraat? In de Oostalenstraat, in de ja. En uh, midden in de nacht hoort ze, mijn moeder zegt, zegt tegen mijn vader, hij wordt eens even wakker. En ik geloof dat ik dat paard hoor. Nou, uh, mijn vader eruit met, met zijn witte onderbroek, en zijn witte hemd, hè, dat had ik vroeger ja. allemaal. En uh, die doet de keukendeur open. En ja, paard. Dat paard ziet dat de, die witte schim van oh. vader ja. en die gaat er meteen van door, want die schrikt ervan natuurlijk. En ging weg. En nou ja goed. Vroeger had je in de straat een houten paal met een lampje. En verder was het ook donker. Ja. Nou, dus dat paard ging er vandoor. Nou, en... Uh, ja, wat toen dan? Ik kreeg mijn vader een telefoontje. Van, volgens mij, van de familie in Op de Koninginweg. Van, uh, je paard staat hier. Wat is nou gebeurd? Je vrouw is wakker. En ze zegt tegen de man... Hé... Hey, er staat het paard in de gang. De boete is even wakker, want het paard van Draai staat voor de deur. Hij zegt: Droom jij even verder en slaap jij even door? Ja. Nee, je zegt echt: zeg, Ga even kijken. Nou, ga even kijken. En daar stond het paard met zijn hoef te krabben. Tegen de deur? Op, op straat zo. Ja. En dan had ze gelijk. En mijn vader gebeld en het paard zoet gehaald met suikerklontjes. En, en ze hebben een brood met suiker. En mijn vader kon zo zijn paard ophalen. Maar waarom is dat paard er naartoe gelopen? Want ik heb begrepen... Ja, hij kreeg elke dag als hij daar kwam, kreeg hij een broodje, uh, steekje brood met, met suiker. Dus dat paard had, ik heb uh, zin in een broodje met suiker. Ik ga even naar Zeefval toe ja. om een broodje op te halen. Ja. Ja, leuk hè? Zo was het. Leuk, leuk, leuk. Uh, jou, jouw <coughs> vader, wanneer is hij ermee gestopt met de, de groentehandel? Want op een gegeven moment, jij kwam in de zaak, je broer Korzel kwam erbij en ja, ja, toen moesten ja, jullie verder. Ja, maar het is eigenlijk uh, draaier en zoon geworden, ja. want mijn uh, broer die, was, die werkte uh, toen bij een bijners uh, in, in Haarlem en, en dat beviel hem helemaal niet en toen werd hij ziek. Ja. Toen had hij uh, pleuritis en nou, toen heeft hij hersenvliesontsteking gehad, hij heeft nog tien maanden in het ziekenhuis gelegen in de Marie Stichting. En toen kwam hij terug en toen is hij ook in de zaak gekomen. Dat is de vader van onze kor, die hier staat. Ja. ja. Precies. Ja. ja. En toen is het eigenlijk, eigenlijk uitgeheerd. De firma draaide uitgebreid tot er uh, de winkel zo. kwam in oost staat. Daar ja. ja. heeft mijn vader de winkel gemaakt van zijn slaapkamer en keuken. Maar ik weet dat die zandvoorters die winkel wel mooi vinden. Maar ze liepen wel achterom om even een praatje te maken en een bakje koffie te halen en even bij te praten en dergelijke. Ja, dat was bakken van de werf Die kwam het bril brengen en dan ging je achterom en ging je in de keuken zitten ja. om een bakje koffie te drinken. Dat bedoel ik. Zo waren wij Ja, <laughs> ik kan wel een mooie winkel hebben, maar achterom in het keukentje is veel leuker. Ja, en als we, ja, die, Vroeger had je geen, hadden ze geen vakantie, mijn vader had nooit geen vakantie gehad. En als hij in middag hier wegging, moest je eerst even de hotels doen. En dan ging je in om 1 uur met de trein mee. En dan ging je om vijf of zes uur weer terug naar de trein. Naar huis toe. Maar Jan, jij bent dan jonge jongen, je zit op school oh, ja. en dan zegt pa. Zo, Jan, uh, in de zaak werken. Uh, je gaat maar naar de Koude Horan toe om in te kopen. En, uh, nee, zo was het niet hoor. Hoe ging dat? Nee, je, je moest natuurlijk eens je diploma halen. Ja. En uh, eerst je, je, je, je middenstandsdiploma en je vakdiploma. En mevrouw vrouw ook nog een kruideniersdiploma moeten halen. Ja, want je verkocht niet alleen groente op een gegeven moment. Nee, en mijn broer ook. Nee, het was groente en fruit en aanverwante artikelen. Rijspakketten, rijs, eh, suiker en melk. Ja. ja. Dus ja. dat uh, ging je een stukje worst bij, de, uh, worst bij de zuurkool en een stukje spek bij de zuurkool. Zo ging het allemaal natuurlijk. Ja. Maar dan heb je je diploma en je bent 15 jaar en dan, uh, dan moet je aan de gang. Ja, toen was ik al iets ouders, 17, 18 jaar ja. en toen moest ik nog in dienst. Nog 18 maanden in dienst. Zonder ja, van de tijd. Verloren tijd natuurlijk. Ja. Daar vond ik eigenlijk geen. Uh, nou, zal zou je zeggen. Ja, oké. Okay. <laughs> maar had je toen nog paard en wagen of ja. ging je al op moderne vervoer over? Ja, mijn vader had toen. Uh, na dat Puggy had hij een gh truck zo'n driewieler. Oké. Okay. En daar is hij mij mee want mijn vader had nog geen rijbewijs. En met die, met die gh truck Mocht hij rijden? Mocht hij, mocht hij rijden. En jij er ook in? Nee, ik niet. Ik, uh, ik, toen was ik nog in dienst. Ja. Ik ging met die truck En toen was mijn broer bij de zaak gekomen. En die is toen met die geatruc een beetje de wijk van mijn vader overgenomen. En die liep ook met fruit in het huis in de duinen. Die heb je al die kamertjes af. Ja. Om fruit te verkopen. Eén appeltje, twee appeltjes. Ja, nou, hij had allemaal zakjes gemaakt, of uh, dat hij ook van, van alles daar. Daar was je echt lang mee bezig hoor, dat hij twee dagen in de week, en dan was hij onder de staat uh, s'avonds om negen uur pas uh, klaar. Zo, zo. Ja. Maar op een gegeven moment, jij komt uit dienst, en ja, dan moet je aan de bak. Toen hebben we een, uh, een auto erbij genomen. Ja een van, had bij Davids vandaan, weet je wel. Waar nou Dirk van der Broek zit, dat ja. was vroeger Davids. Open achterbak. Oh, Zo'n zo huifje, hè, had je er ja. bovenop zitten. En dan ben ik uh, eigenlijk de, de nieuwe wijk erin gegaan. Welke wijk had jij, uh, Jom? Ik ging, uh, begon in Korsloren met uh, eigenlijk met mevrouw Krijsler en de familie Gerk. Uh, ja. En dan ging ik zo naar de Tolweg. Al die... Uh, en de Tol Tolweg en de Tranendal. En de Vogelbuurt. De Sterflet. En dan kwamen we zo. Bij, bij mij thuis. Bij de Zuidboulevard uit. Ah, ja. en, en dan ging je om. Je had je lavemannen en de Wörlbekenkamp. En dan kwam je zo Je kent al je klantjes nog, hè? Rijen rij, gegaan. En dan kwam je bij de familie Jouwstra. Uh, ja, je kent al je klantjes. kwam je nog bij Toon Hermans. Ja, Die daar op. woonde. Ja. Die begon altijd te zwaaien als er iemand getrouwd was. Stond hij op het balkon en stond hij naar de bruid en de om te zwaaien. Dan werd misschien de helft wel weer gescheiden, maar ja, goed. Ja. Hij heeft toch gezwaaid. Ja. En zo ging je door naar... Uh, maar je, je doet het nou even heel rustig af. Er waren ook dagen bij dat de windkracht 9-10 was. En regen ja. en narigheid. En je moest er wel uit. Ja, dan stonden we wel eens op de bredere straat. Zonstormen. Uh, en dan had je zo'n trap en dan ging je zo naar boven toe. Weet je dat ook toch? Ja. Nou, dan ging je die trap maar op en daar even naar de boulevard vragen. Aan je klanten wat ze nodig hadden. En dan bracht je dat weer. Ja. Ja, en dat vinden ze ook. Ja, dan moest je alles inpakken. Natuurlijk. Want als je je bananen niet in de cabine deed, dan werden ze helemaal zwart van de, van de, van de vorst. Ja, wat een verhaal. We gaan weer even naar de muziek.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 So lonely, I'm waiting for you, but nothing ever God We blijven in de groentesfeer, uh, Cor. another ja, dus de lemon tree van uh, Fulls Garden. Uh, allemaal lemons, hè? Ja, niet eetbaar. Nee, niet nee. eetbaar. Uh, uh, Cor, even een vraagje, of Jan, een vraagje tussendoor. Ik zit met Jan draaien te praten. Lieve mensen in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Uh, zijn er nou, als je het vergelijkt met nu... groenten en fruit bijgekomen die je vroeger absoluut niet kende... of zijn er ook groenten die waarvan je zegt, ja, dat was vroeger het eten die je nou helemaal niet meer verkoopt. Is er een verschil? Ja, er is een heel groot verschil natuurlijk. Hè. Uh, vroeger had je gewoon getijden van, van, van gewassen. En er kwam niks uit het buitenland eigenlijk. Nee. Je had alleen maar de koolsoorten en de groensoorten. Uh, de de groenten die je... Je had echt zomergroenten en wintergroenten. Uh, en daar was het over. Maar ja, succesvol is er natuurlijk steeds kwam er... De, de bloemkool uit Italië en de Spersibonen uit Marokko. En uh, de andere groenten uit Frankrijk. En toen je de eerste kiwis kwamen in, in een plat kistje. En die, maar voor de oorlog had je nog nooit van kiwis gehoord? Nooit van kiwis gehoord. Die kwamen uit Nieuw-Zeeland. En die komen nou uit Italië en uit Spanje. En, en ja, de, de sinaasappels, die waren er natuurlijk wel. Want vroeger had je Jaffa's uit Israël. Ja. Dat waren van die grote kisten, waren, die wogen zo wat 40 kilo. En er zaten er vier in, zo groot waren ze? Althans een dikke schil? Een dikke schil zat bij Slomein, maar ze waren altijd wel lekker. En jouw mannen rijden met pit en nu willen we allemaal zonder pit. Ja, ja. Maar eh, groenten als porselein, ik denk dat de jeugd helemaal niet meer weet wat het is. Nou ja, vroeger verkocht je het natuurlijk, als je het nou wel... vroeger had ik geen venten verkocht ik op de zaterdag soms wel acht kisten spinazie en vijf kisten andijvie. En Spuitjes en zo. En, nou, andijvie heb ik dan even over, over, ja. over het uh, zomers. Ja. Nou ja, als je nou spinazie zou zitten in een zakje van vier ronds. Of gesneden endijvie, dat zie je dan ook nog liggen. En struiken andijvie, dat zie je dan nog wel liggen. Maar in, in mindere mate natuurlijk, omdat je dat heel jaar door hebt. Heb je bloemkools, persiebonen, andijven, je, kent zo geen nieuw, je hebt het heel jaar door. Yeah. En er waren geen seizoenen. But. Vroeger zaten de mensen zich te verheugen in het voorjaar als er zo'n Hollands bloemkooltje kwam uit de kast vandaan. Yeah. Ja. En, en vroeger had je de heerlijke montagnes persenken. Oh. Ook uit, uit de kast vandaan. Yeah. En aardbeien en, en ja, die komen nu ook de kast, maar die komen een heleboel uit, uit het buitenland ook natuurlijk. Hey, het verschil in smaakproefje? Ja. Vroeger had je uit de kast pruimen Ontario's. Die, dat, dat was een heerlijke, heerlijke pruimen, dat, dat komt allemaal uit de kast. Druiven, Frankendalers en Alicante en de groene muskaat van Alexandrië. Nou, dat, dat was een Muscatruip zo, maar dat was allemaal heerlijk. En ik kan dan niet zeggen dat ik de druiven van van op het Heden zo lekker vind. Ik kan me dat goed voorstellen, weet je. Ja. En, en de echte mensen verheugden zich erop in het voorjaar als dat jonge goed allemaal kwam. Hè? Een bosje raapstelen. Ja. Ja. Nu zie je, die, dat bracht ook niet veel op vroeger, maar dat was heerlijk. Ja. En die, wie eten nou nog raapstelen? Ja. Ik wel, ja. Ja. Als ze er zijn. En postlijnen zitten in. En pakje van vier ons. Nou, ik had vroeger uh, drie of vier -lijn op mijn wagen staan. En dat verkocht? Ja, natuurlijk. Ja. Had je grote gezinnen. Ja, de honderd zo'n uh, acht, acht uh, pond of vijf kilo spinazie. En er zaten ze nog ver, wel vaak nog bij pitjes ook. moesten ze nog allemaal uitzoeken. Ja, ah. ja tijden. tijden zijn dat. Maar goed, jij bent aan het uh, venten en, oh. en je bent aan het lopen. En je gaat trouwen? Ja. Met Corrie. Met Corrie. Hoe kom je opeens aan Corrie? Ja. Ik kwam uit dienst vandaan. Ja. Yep. En uh, had ik een neef van uh, een paar neven van Kerkman. Dat oh, was een tweede zusje van, uh, van mijn vader. Die woonde in de Jan Die had drie, drie zoons, Jaap, Floor. Floor kreeg je ook wel. Ja. Van de gemeente. En Cor. En daar zat een lekker ding uh, bij Van der Werf in de winkel. Zo ging dat. Zo ging dat. hè, En ik op mijn proefje even kijken natuurlijk. Oh, lekker ding, Even zwaaien. Ja, zo is het een naar het ander gekomen. Veel zwaaien. Ja, en veel zwaaien. Uit. Meenemen. Ja. Dan moest ik wel even vragen aan mijn schoonmoeder, want uh, ze was nog jong. Ja. 15, 16 jaar was ze ongeveer. Ja, je was een stukje ouder. En ik was, uh, ik was 7 jaar ouder. Ja. En zo is het gekomen. En het is nu hoeveel jaar geleden dat jullie getrouwd zijn? Wij zijn met februari 54 jaar getrouwd. 54 jaar getrouwd, jongen. Ja. En ze ziet er nog steeds een jong plaatje uit, hè? Oh, ze is gewoon uit, hè? Wat doe je eraan dat ze zo mooi is? <lacht> Joost, ze verwennen, hè? Oh! <lacht> <lacht> Niet altijd. <lacht> Lekker. Maar Jan, jullie hebben daar jaren, jaren, jaren gewerkt. Uh, je hebt maar nog... ze, ze heeft mij nou ook verwend, hoor. Oké. Okay. Moet ik even zeggen. Okay. Anders... Oh, krijg ik krijg straks muziek thuis. Ja. En, maar Jan, je had naast dat harde werk als, als groenteboer... had je ook nog tijd voor je hobby, het handbal. Ja. Want dat heb je ook jaren gedaan. Ja. En daarnaast het clubhuis bestieren en de ja. dergelijke. Ja. Hoe kon je die tijd opbrengen? Hoe meer je doet, hoe meer je kan. Ja. Dat zeg ik altijd. Je beschikt over en... je eigen agenda... En als, je, als de mensen weinig doen, dan zeggen ze, ik heb geen tijd. Ja. Zo gaat het meestal. Want hoeveel jaar heb je dat handbal getrokken? En zelf gespeeld? Nou, Weet je was een goede handballer. Ja. ja. Ja, ik kon hem wel. Dat was, we hadden een heel goed team. Ja, bij Brugman. We hadden een heel goed team met Hans Galster en Bob Galster. En Ernst van der Bos En Anto van Duin op de hol. Hele goede keeper. En de familie van hier. Heer had je er drie van, Thijs, Marianne en uh, Herman en ja, Nico van der Meulen was er ook nog bij, dat was een fantastisch team en dat was uh, op het veld als, uh, in, in de hal gingen we, we speelden eigenlijk voor het eerst in de badmintonhal binnen aan de randweg. Nou, dat was altijd feest. Maar daarvoor speelden we altijd in, uh, in de oude rij. Met die houten vloer, met die spijkertjes er omhoog. En dat was een feest daar altijd hoor. Want als wij daar kwamen, oh, de knaries gaan handballen. En daar dan kwam al het volk. Ja, er stonden er zo'n stond duizend man om je heen. En ja, dat is natuurlijk leuk spelen. Dan kon je na afgelopen handtekening uitdelen. Begon oh, nee, oh, nee hoor, dat niet. <laughs> uh. Hele bijzondere periode. We gaan nog even naar de muziek. Het Broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied? Knolraad en lof, schorseneren heren en prei op bladzijde 85 van onze bundel. Het menselijk leven, knorren en los van senieren, brein. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven, knorren en los van senieren, Gift in de bodem, lawaaiige buren, knorren en los van senieren, brein. Fijn en lagere temperaturen, knorren Forsineer het trein. Libanon al zal verdor zijn naam. Nograt Alonso forsineer het trein. Wie bladert rot en eet de reclame. Nograt Alonso forsineer het trein. Die generatie makelaarde. Nograt Alonso forsineer het trein. Heel onze wereld wordt in woestenij. Nograt Alonso forsineer het trein. De omzet stijgen de lasten knoren en ons en breed. Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten knoren en ons en breed. Vuil en verval de terreur in de straten knoren en ons en breed. Op idioten en voetbalfanaten knoren en ons en breed. Kwalijke ziekten en vieze gezwellen knoren en ons en breed. Hoef ik zeker wel niets te vertellen. Glorra, alloos, gorsemen en vrij. Duistere driften en afgoderij. Glorra, alloos, gorsemen en vrij. Wie zal ons redden? Wie maakt ons weer vrij? Glorra, alloos, gorsemen en vrij. Overal zien wij ze groeien, de horden Knol, los, forse leren Mensen die steeds minder menselijk worden Knol, dat los, forse en Mensen die jengelen, mensen die bulken Knol, dat los, forse leren Mensen die lasteren, schimpen en pulken Knol, dat los, forse en Mensen gesmeed van gevoel en geweten Knol, dat los, forse leren En wat die mensen niet allemaal eten, knol, los van wassen, weer, Nooit meer, nooit meer keert het getij. Akkoord. Zeg het maar. Hoe denk je dat dit nummer heet? Nou, in ieder geval Dr. Anders P heb ik gehoord. Ja. Knolraap en lof, schorzeneren en vrij. Ja, en daar hadden we over net het gesprek. Hè? De oude groenten, zoals we die nog kennen. Ja, ja. knolraap heb ik wel gegeten, maar schorzeneren heb ik eigenlijk nog nooit gegeten. Je weet geen eens hoe het eruit ziet. Nou, nou het is lang, geloof ik. Ja, ja lang en, <laughs> en bruin. Zeg even in de microfoon. Lang en bruin, hè? Lang en bruin, ja, mooi. En als je ging dan Leek het een beetje op asperges, want het was wit. Ja, ja, ja, klopt, ja. Een ja. nou, lof heb ik al eens gegeten, dat vond ik verschrikkelijk. Meen je nou? Ja, bitter en zo. Ah, nee nee, nee hoor. Ja, uh, nee, nee, nou, nee, nee. Een plakje ham eromheen. Dat was heel vroeger wel. Ja. Had je Belgisch lof, eh, sigorij heet en dat. Maar een plakje ham eromheen, een beetje kaas erbij. Oh, is lekker. En het overschaaltje. lekker hoor. Ja? Ja, maar ik heb dan het meegekregen van vroeger dat die lof niet zo lekker was, zo bitter. Maar dat waren natuurlijk Belgische. Dat Je was... bent ook een zoon van de groenteboer. Ja nou, ik heb alles wel een keertje geprobeerd. Behalve dan schorseneren, want het was veel te duur. En lof vond ik niet lekker. Nou, schorseneren waren niet zo duur hoor. Ah, nou, in ieder geval, ik heb ze nooit gegeten. <laughs> Jan, we hebben het nou toch over de groenteboeren. Hoeveel groenteboeren heeft Zandvoort gekend? Een stuk of 25, 26. Nou, dan gaan we eens beginnen. In Bentveld, wie hadden we daar? Daar hadden we Giskus. Die, een, die zat naast Barrenhoorn, hè? Ja, vlakbij Barrenhoorn. En je had een wijk. En ook zo'n uh, achterom, een schuur waar ze ja. de handel verkocht. Nou, dan gaan we naar Zandvoort. Zandvoort. Nou, dat is natuurlijk in de kroeg beginnen. Daar ja. is uh, Toonstijnen. Ja. En aan de overkant was uh, Nico Dalman. Ja. Dat en je had, had ook, een, ook een wijk ook met paardenwagen. Mijn weer hadden ze alleen maar winkel, en uh, ik kan me meteen wel Aard Veer erbij nemen. Ja. Die was er later dan, maar dat was ook een echt een speciaal zaak. Mooie zaak. Dat was ook altijd een mooie zaak. Ja. Nou, maar als je dan doorgaat, dan ga je naar de Altenstraat. Ja. dan kom je bij Johan Dalman. Die had vroeger ook een uh, paard en wagen en naderhand ook alleen maar winkel. Was het niet hoek Hoogscholstaat, ja. En toen was natuurlijk Johan, en toen werd het Jan, ja. en toen werd het weer Jantje. Er dus zijn eigenlijk drie uh, generaties die dat gedaan hebben. Leuk, hè? Ja. En eventjes verderop uh, was weer Piet van den Berg. Ja, die is helaas te vroeg overleden. Nou, was dat, nee, dat was van de bos, was dat? Nee, Piet, Piet van den Berg, dat was op de hoek van de. Uh, Willemstraat. Willemstraat, ja, precies. En die, die had uh, zijn zoon, die is daar veral was Jan van den Berg. Ja. Die is vroeger gestorven, ja, ja, precies. Met, uh, met zijn zuster. Ja. ja. Dat zijn nummer 5 en 6 al. Nou, we dan dan gaan dan verder. Even verderop had je dan uh, Evert Bos ja. en Piet Bos. Ja. Z en zijn vader dan. Ja. En Piet Bos is toen naar Heemstede gegaan. Oké, okay, maar we op hebben de... het over Zan voor zijn Groenteboeren. Ja, die Zand voor zijn Groenteboeren ging naar Heemstede. Zo dus daar waren broers en ja. dat is heeft gebleven. Oké. Okay. Dus, nou dan gaan we weer eventjes verderop en dan gaan we naar orde. Ja. En uh, Arie van Orde die ging. Nou laten we eventjes verder blijven. Zat er nog eentje in de Halterstraat, Wim Wim bos. Ja. Bovenaan. Nou dan gaan we naar de Stationstraat, Dan ja. hebben we Jaap van Deursen. Bovenaan. Was dat niet hetzelfde uh, van Jaapie van Jaapie? Aapie Aapie Jaapie, Aapie Jaapie? van Jaapie, ja. Dat was op het Kripplein. Ja. En beneden aan de Straat, daar had je Kees van Roon. Ja. En zijn zoon, die hebben het ook weer overgenomen. En naderhand is Arie van Orde daarin gekomen. Oké. Okay. En die ging ook naar het strand, naar die huisjes. Ja. Om die te, te beneden. En, en Toestijnen dat ging ook naar het strand om al die uh, huisjes vol groenten en aardappels en fruit te voorzien. Ja. Dat is, uh, was ook een beetje apart natuurlijk. Nu hadden we nog meer, Jan? Oh, nou, daar hebben we vroeger in de kerkstraat Bertenskamp. Die zullen mensen zich ook nog herinneren. Ja, en Jan Kemp die kon ook heel goed uh, accordeon spelen, Jan Kemp. En we, nou, we hebben, gingen, we, we gingen we naar de, bak, de Bakkenstraat. Ja. Daar was eh, Bakkenhoven. Werd nader overgenomen door Jaap de Jong, ja. zijn schoonzoon. Ja. En schuin tegenover zat Wim de Rode. Ja. En zo hebben we nog een heleboel Jan, want ja. ik hoor ondertussen al de, de, de afsluitmuziek eh, klinken. Oh. Maar... maar je hebt in Noord nog Willem Bosch gehad en Piet Wolbeek. Ja, en, en tol... Jan Filmer op de Tolweg. Oh, op de Tolweg. En dan heb je toch de eh, hangjas en dat doen ze zo zwart, die kwamen uit Halem. Die kwamen het vrachtwagentje langs rijden? Met de vraag van Van langs. En, en, dat... en Hannes Veen, die heeft ook nog uh, gevend. Er zijn er een heleboel, Jan. Wij noemden nog... die mensen allemaal piekeniers, hè? Die van buiten kwamen wel, ja. Met een vrachtwagentje om hier te verkopen. Ja. En die gingen voor je winkel staan. Nou, met... die niet, hoor. Die hadden ook een Maar voor de oorlog vracht... wel. Voor de oorlog wel. Nou. Maar na de oorlog dan, dan hadden, we, hadden ze gewoon een wijk. Oh. En dan had je nog een paar aardappelboeren. Ja. Arie, Arie Bol, Jan de Rode. Jan de Rode, met jouw broekie. en Geer en Piet Kopen. Van leven van Willem Jansen. Ongelooflijk. Ja. Zoveel groenteboeren in Zontvoort. En Arie Bol had dat nog een leuke spreuk. En dat is. Alsof je het weer had, zei hij: uh, draaien de winden, uitlopende wijven, loeien de koeien, dan ben er geen goeie. Kijk, die houden we erin. Lieve luisteraars, we komen aan het einde van dit hele bijzonder programma. En ik ben zo blij dat hij vandaag tijd had en wilde komen. Jan Draaier van de Groentehandel, Draaier, Kor Draaier en Zonen, om ja. het zo maar even te zeggen, ja. van, van Olstalenstraat. Uh, dit was genieten dit uur over deze historie. Ik ben je buitengewoon erkentelijk dat je wilde komen en jouw verhaal wilde. GFM wens jullie allemaal fijne dagen en...